Dit is Zeewout Jong met het NOS-journaal. De Russische president Poetin zegt dat de moord op oppositiepoliticus Boris Nemtsov politiek gemotiveerd was. Volgens Poetin moet Rusland worden verlost van dit soort tragedies. Hij sprak van een brutale moord. Nemtsov, de belangrijkste criticus van Poetin, werd vrijdag doodgeschoten op een steenworp afstand van het Kremlin. Veel van zijn medestanders denken dat juist Poetin achter de moord zit. De Veiligheidsdienst zegt dat er enkele verdachten in beeld zijn. Asielzoekers die in aanmerking willen komen voor de kinderpardonregeling moeten zich actief inzetten om in beeld te blijven bij vreemdelingeninstanties. De Raad van State heeft in vier zaken daarover staatssecretaris Steven gelijk gegeven: de gezinnen willen een verblijfsvergunning, maar volgens Steven hebben ze zich langer dan drie maanden ontrokken aan het toezicht van de IND. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR, mag automobilisten die te veel hebben gedronken geen alcoholslot meer opleggen. De Raad van State zegt dat de regeling voor de ene overtreder veel ernstiger gevolgen kan hebben dan voor een ander. Het alcoholslot leidt dus tot ongelijkheid en willekeur, vindt de Raad van State. Gisteren oordeelde de Hoge Raad dat het alcoholslot niet samengaat met strafrechtelijke vervolging. De politie van Breda heeft na een uitzending van opsporing verzocht 22 tips binnengekregen over de baby die maandag in een tas op straat werd achtergelaten. De tips gaan voornamelijk over de kleding van de vondeling die op de televisie te zien was. De politie rekent op nog meer tips, ook over degene die de tas met de baby achterliet. De baby maakt het goed en is naar een pleeggezin gebracht. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon en verspreid over het land enkele buien... met kansen op onweer en hagel. Er staat een stevige westenwind. Het is vanmiddag 7 of 8 graden. Morgen vrijwel droog en geregeld zon bij 8 of 9 graden. Dit was het NOM. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt... alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 Vier minuten over twee alweer om precies te zijn. En uh, dat betekent op deze woensdag natuurlijk weer twee uurtjes lang viniel. Oud viniel dan, hè? Viniel is wel weer helemaal in hoor trouwens. Want er is ook weer een echte vinyl top 50. En uh, heel veel dingen zag ik, uh, zie ik de laatste tijd ook weer gewoon op vinyl uitkomen. Ik denk dat viniel de cd gewoon... Uh, heel drastisch gaat overleven. Maar goed, wij uh, houden het nog maar even op uh, klassiek vinyl, zeg maar. Nou ja, oud vinyl. Uh... Ja, vind ik, uh... In deze heb ik natuurlijk geen LP's meer gekocht. Dus ja, het loopt allemaal zo'n beetje door tot 84 en dan houdt het op. Ja. Maar misschien komt daar binnenkort wel verandering in. Je weet het maar nooit. In ieder geval, vinyljaren dames en heren. Met uh, het ver vertrouwde concept. Drie platen hebben wij drie uh, LP's. En daarvan gaan we dan proberen die zoveel mogelijk te draaien. En uh, elke week is het weer anders, hè? Elke week is de keuze ook weer anders. Elke week ook weer andere muziek. En uh, ja, de ene keer zou je het misschien mooier vinden dan de andere keer. Dat weet ik niet. In ieder geval, we proberen de variatie zo groot mogelijk te houden. Vandaag hebben we dus uh, Bloods, and Tears. Die bekende Amerikaanse, toen nog genoemd, jazz rock band. Ja... Rockmuziek met jazz combineerde met een fantastische blazerssectie en een gekke zanger. David Clayton Thomas. Opgericht eind jaren 60 door Al Cooper en een, een aantal uh, figuren. Maar die was al na 1 LP weer verdwenen. Toen kwamen ze uit met het legendarische album Blood Eerst 2. gelijk ook hun allerbeste. Volgens mij zijn ze nog steeds actief. Alleen ik weet niet of ze dat nog na nou, lang niet meer in de originele bezettingen natuurlijk. Maar in ieder geval, dat is er een van. Verder hebben we dan nog uh, Beach Boys. Een uh, album dat volledig in Nederland is uh, opgenomen. In Baanbrugge. En uh, dat was in 1972. Er staat ook een mooie foto van een bootje in een... Uh, Hollands uh, water en zo. We waren ook een uh, tijdje in Nederland. En uh, die Beach Boys, en ze logeerden hier ook en zo. Dus het was heel gezellig. En het is een mooie LP geworden, dat ook nog. En dan verder nog de band Average White Band. Nou, daar ken ik eigenlijk maar één nummer goed van. Dat is Pick Up The Pieces. Die staat ook op deze plaat trouwens. Nou, hoort u een we hebben mijn tijd niet meer gedraaid. Dus... Best of the average white band, dat hebben we ook nog vandaag. Nou, laten we maar lekker beginnen met Blood, Sweat en Tears. Go down gambling! En het uh, nummer van het album Bloods Valenteers 4 met David Clayton Thomas, lead vocals, uh, lead guitar on uh, Gone Down Gamblin. Dus hij speelde hier nog gitaar op, ook trouwens. En uh, Louis, uh, nou dat kan ik zo gaan niet lezen. Ik zal u dat zo even vertellen. Uh, wie dat uh, wie, wie precies uh, dit allemaal doen Bloods Valentins 4, dus, album uit begin 70er jaren. En uh, dat was het laatste album trouwens waar David Clayton Thomas. Meedeed. Daarna gingen ze op een andere tour. Of toe namelijk een andere zanger. En na verloop van tijd kwam David Clayton Thomas gewoon weer terug als zanger. Nou, uh, dit was Go Down Gambling. En we gaan nu naar The Beach Boys. En dat heet Sail On Sailor. de Beach Boys. En, um, het album is opgenomen in 1972. Het is opgenomen in Baanbrugge. Dat uh, in Nederland. Dus het hele album is uh, in Nederland opgenomen. En um, de Beach Boys bestonden op dat moment uit uh, uh, Ricky Fataar, Carl Wilson, Mike Love, Alan Jardine, uh, Dennis Wilson... Uh, Blondie, Chapl uh, Blondie Chaplin, uh, Brian Wilson heeft er ook nog een klein beetje aan meegewerkt. En dat waren de meesten die uh, dit album bij elkaar gespeeld hebben. De Beach Boys dus, album uit 1972. En het album dat heet Holland. Goed, nou, uh, dan gaan we nu verder met de Average White Band. En dat nummer waar we daarvan draaien, dat heet Cut the Cake. Ja. Oh, oh, ...van The Average White Band. daar nog wat meer informatie erover. Eerst nog even lekker muziek. Bloods, Red 4. En ik had u uh, nog beloofd dat ik u even zou vertellen wie erin speelde. Nou, dat doe ik dan nu even. Dat is misschien wel handig dat u dat even weet. David Clayton Thomas, lead vocals, lead guitar. Wat u al gehoord heeft dan. Louis Soloff, trompet, flugelhorn, piccolo trompet... Uh, Chuck Winfield, trompet en flugelhorn, Dan Dave Bergeron, trombone. Oftewel trombone, tuba en bastrombone en baritonhoorn. Dan hadden we ook nog... Uh... Oh, hij doet ook nog akoestische bas. En uh... op twee nummers speelt hij nog bas ook. Fred Lipsius, alt-sax, piano, orgel en klavinet. Of staat er... Ja, klarinet moet ik zeggen. Dan Dick Halligan, die speelt orgel, trombone, piano en fluit. Steve Katz is de gitarist. Akoestische gitaar, harmonica, mandolin. En uh, ook nog een vocal, dat doet hij straks van Valentine's Day. doet hij de vocale. En Jim Fielder, elektrische bas en uh, gitaar op Redemption. Dat nummer komt ook nog. En Bobby Colombie, drums en percussion. Nou, dan bent u uh, dus op de hoogte uit wie uh, Blads Valentiers bestond. We gaan verder met uh, die band. En het nummer wat we ervan gaan draaien, daar ligt die. Het nummer wat we ervan gaan draaien heet Cowboys and Indians. Looking back to when I was a kid All I wanted was to be a cowboy A city cowboy Wore a hat and had two silver guns. And me fought a battle, chased each other through the alley. Super me. En ze na u nou, toen hebben we Cowboys en Indians van Blood, and Tears hoorden u daarna de Beach Boys met dat heette uh, Steamboat. En uh, nou moet ik even kijken. Want nou ben ik? Uh, ja, even kijken. We gaan uh, naar die Average White Band. Ik ben alleen vergeten te kijken hoe het nummer heet wat ik moet gaan draaien. Nou moet. Even kijken hoor of ik het zo kan vinden. Oh ja, dat zie je al. Ja, tuurlijk ja, oké, okay. we gaan met de, uh, verder met The Average White Band. Ja, het was het is allemaal dingen tegelijk aan doen en zo. Dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Maar ja, eh, we hadden nog een beetje om de inwendige mens denken. Dus uh, vandaar. Nou, uh, Queen of My Soul. Dat is het nummer wat we gaan draaien van The Average White Band. Average White Band, een uh, band die komt uh, oorspronkelijk uit uh, Schotland, uit Dundee om precies te zijn. Uh, ze zijn uh, begonnen in 1972 en zijn doorgegaan tot 1983. Toen zijn ze er een aantal jaren tussenuit geweest en zijn ze in 1989 weer um, uh, begonnen. En volgens de informatie die ik hier heb uh, draaien ze dus nog steeds. Uh, met uh, Alan... Uh, even kijken... Uh, huh? Met uh, Alan Gorey... Als lid... Onnie McIntyre... Als lid... Uh, als lid uh, Fred... Uh, Victor... Dan Rocky Bryant... Brent Carter en uh, Bob Aries. Dat zijn de mensen die er... Dan nu nog steeds uh, in zitten. Um, Ex-leden van, uh, van deze band... Uh, die zijn er natuurlijk ook. Ja, die, die hebben ze ook natuurlijk. Ze hebben ook een uh, ex-leden. Ja, <coughs> welke band heeft dat niet, zou je bijna zeggen. Dus ze hebben inderdaad ook ex-leden. Even kijken hoor, of ik het allemaal. Ja, oké. Okay. Nou, onder andere Roger Ball. Malcolm Molly Duncan heeft erin gezeten. Robbie McIntosh heeft erin uh, gespeeld. Dat uh, de man is later nog bij de uh, uh, bij pretenders terechtgekomen. En hij heeft ook nog een aantal jaren meegespeeld in de begeleidingsband van Paul McCartney, gitarist dus. Dan uh, Michael Rosen heeft erin gezet. Hamish Stewart, precies hetzelfde verhaal. Ook een man die later nog in, het, uh, in de begeleidingsband van, uh, van, van Paul McCartney terechtkwam. Uh, en verder Steve Farone. Elliot Lewis heeft erin gespeeld. Alex, uh, uh, hè? even kijken ja, Elders Logicwood, moet ik gedenk zeggen en Tiger O'Neill. Nou ja, kort om het zou veel te ver voeren om, uh, om dat allemaal op te noemen. er zijn, er zijn wel, uh, er staat een lijst van ongeveer 20 mensen die ooit in deze band gespeeld hebben. Everett White Band dus, de um, AWB, de AWB, die Scottish Funk and Rhythm and Blues. Um, en dat heeft een, een aantal soul en Disco hits uh, gepresteerd. Uh, tussen 1974 en 1980. Dat is de periode dat ze hits scoorden en platen maakten. Goed, nou, um, Everest White Band dus. En we gaan verder met de en Tears. En het nummer van het album nummer 4. Bloodsmen en Tears 4 heet John the Baptist. En het is onder andere geschreven door oprichter Al Cooper. Bloodsmen en Tears. Deze heet het nummer. Batswill and Tears. Ja, en u hoort het. Het is echt vernield. Er zit een leuk tikje in. Er zit. Uh, ja, het zijn allemaal platen, natuurlijk. Van. Uh, hoe lang zou het zijn? Ja, maar twee, ook zo'n beetje. 74 was dit, denk ik. 73, 74, 74. Dus het is een plaat van 40 jaar oud. Batswill and tears werd opgericht in 1967 in New York. Door. Uh, al Cooper, Jim Fielder en Fred Lipsius, Randy Brecker, eh, Jerry Weiss, Dick Halligan, Steve Katz en Bobby Colomby. Nou, dat zijn dus heel veel mensen die er nog steeds, althans op dit album, nog steeds eh, inspelen. Het eh, debuutoptreden was in Café Ogo Go, Go. Café Ogo Go. Go. Eh, was al direct een groot succes omdat het publiek onder de indruk was. ...van de verschillende muziekstijlen en de, die de band wist te combineren. De groep was vernoemd naar het gelijknamige album van Johnny Cash uit 1963... ...en nadat de band een platencontract had gekregen bij Columbia Records... ...kwam hun eerste album uit. Uh, Child, is, uh, Child is Father to the Man uit 1968... Dit album dat lag uh, ongekend goed bij critici, maar werd slechts uh, matig populair. Omdat er nauwelijks pop-georiënteerde nummers op stonden. Mede door de tegenvallende verkoopcijfers begonnen de relaties tussen de bandleden uh, mankementen te vertonen. Columbia uh, Records en Steve Katz uh, wilden dat Al Cooper zich niet meer met de zang bezig zou houden. Maar alleen, uh, maar alleen nog Orgel zou spelen. De platenmaatschappij zou dan een professionele zanger inhuren. En dat was uh, voor El Cooper de reden om de band te verlaten. Ook Brecker en uh, Weiss uh, verlieten de band omdat zij de kans kregen om toe te treden. Tot de bands van respectievelijk Horace Silver en uh, Bear Gris. Nooit van gehoord. Columbia Records begon een nieuwe zanger te werven en koos uiteindelijk voor David Clayton Thomas. Met Chuck Winfield, Lee Soloff en Jerry Hyman erbij had de band uiteindelijk negen leden. Ze brachten een tweede album uit, plaatsverend eerst uit 1969. En dat album had veel meer pop-invloeden en eh, was daardoor ook meer populair. De drie singles van het album die werden uitgebracht You've Made Me So Very, very Happy, uh, een coverversie van een hit van, uh, van Brenda Holloway. Spinning Wheel en When I Die werden stuk voor stuk een succes. En wegens het succes van de tweede album werd de groep gevraagd voor een optreden in Woodstock. Het grootste eh, rockconcept van de jaren 60. Bad en Teers speelde daar eh, vijf nummers en eh, werd daarop volop voor geprezen. Het is alleen zo: jammer dat die opname, daarvan heb ik nooit gezien. Zit ook niet in de films staat er niet op de LP. Maar misschien is het nog wel ergens anders te vinden, dat weet je natuurlijk maar nooit. Goed, um, ik ga nu eh, drie stukken draaien van de Beach Boys. Dat is namelijk één compleet verhaal. En ik vind het dan zonde om. Eh, om dat te onderbreken. Het zijn wel drie liedjes. Maar het, is, het, het heet dus uh, de California Saga. En dat is een uh, dat is mooi, dus dat is één geheel. Dus u krijgt nu achter elkaar de Beatles. En uh, de Beatles, nou, de Beach Boys natuurlijk. Beatles. Schijt eruit, man. De uh, Beach Boys California Saga. Het eerste deel daarvan, uh, van die California Saga, dat, uh, dat heet uh, Big Sur. En dan het tweede deel, dat heet uh, The Breaks of the Eagles. En dan het laatste deel ervan, dat heet uh, California. Achter elkaar door dus, tot, ik denk dat het gelijk tot het nieuws doorgaat. Maar dat zien we nog wel. De Beach Boys dus, met de California saga. Add ourselves to your leafy list Yeah. Eagles nest on the head of an old redwood, on one of the precipice-footed ridges above Ventana Creek, that jagged country which nothing but a fallen meteor will ever plow. No horseman will ever ride there, and no hunter will cross this ridge but the winged ones. No one will steal the eggs from this fortress. The she eagle is old. Her mate was shot long ago. She has now made it with the son of hers When lightning Blasted her nest She built it again on the same tree In the splinters of the thunderbolt broken shack An old man takes his time About dying Just at the back a Wildflower bed That you lie. In Here when the fires of 85 raged on these ridges. She was lately fledged and dared not hunt ahead of them, but ate scorched meat. The world has changed in her time. Humanity has multiplied, but not here. Men's hopes and thoughts and the customs have changed. Their powers are enlarged. Their powers and their follies have become fantastic. Still down the hill wagon load of bodies they scattered shipwrecked at sea limestone ore is all that matter they took it from the hills right in through the cargo doors and how many ships have come and gone The unstable animal never has been changed so rapidly. The motor and the plane and the great war have gone over him. And Lena has lived and Jehovah died, while the mother eagle hunts the same hills, crying the same beautiful and lonely cry, and is never tired. Dreams the same dreams, and hears at night, the rock slides rattle and thunder in the throats of these living mountains. It is good for man to try all changes, progress and corruption, powers, peace and anguish. Not to go down the dinosaur's way until all his capacities have been explored. And it is good for him to know that his needs in nature are no more changed, in fact, in 10,000 years than the beaks of eagles. Eagles fly. we know that nature's balance is undone. birthright of man to unify and live his life as one. A whisper of the word will let you soar with your soul. We hadden uh, drie nummers achter elkaar uh, Big Sur verder The Eagle en uh, Breaking of the Eagle en uh, California en het totaalverhaal dat heette de California Saga. En dat was afkomstig van het Beast Boys album Holland. Ik heb er nog een van de Average White Band. Kennelijk een live opname. En die neemt ons mee naar. Het nieuws en het weer van drie uur. Rain